Marjette Krol met het NOS-journaal. In het hele land zijn bijeenkomsten over de opvang van vluchtelingen rustig verlopen. Ook in Warmer Land. Daar werden vannacht de auto's van de lokale GroenLinks-leider en zijn vrouw in brand gestoken. De bijeenkomst trok 300 bezoekers, meer dan verwacht. Over de in brand gestoken auto's werd nauwelijks gesproken. De politie waarschuwt voor een vals bericht over giftig Sinterklaas snoepgoed. Op sociale media dook een waarschuwing op die erg lijkt op een bericht van de politie. Er zouden jongeren verkleed als Zwarte Piet giftige pepernoten uitdelen. De politie bevestigt dat de melding nep is. Wie erachter zit is niet duidelijk. Minister van der Steur van Veiligheid en Justitie is geschrokken van de kogelbrief die VVD-fractievoorzitter Zijlstra heeft ontvangen. De minister noemt het onacceptabel als mensen op deze manier het politieke debat willen beïnvloeden. Zijlstra kreeg de kogelbrief naar eigen zeggen vanwege zijn standpunt in het vluchtelingendebat. De helft van de mensen in de noodopvang van het leger des Heils zou eigenlijk in de reguliere zorg moeten zitten. Volgens de hulporganisatie zou die groep een psychiatrische behandeling moeten krijgen en beschermd moeten wonen. Uit het onderzoek van het leger des Heils blijkt verder dat ruim de helft van de bezoekers van de dagopvang agressief is. In de Amerikaanse staat South Carolina zijn duizenden vuurwapens gevonden in een huis. De wapens zouden grotendeels gestolen zijn. De 51-jarige bewoner van het huis is opgepakt. De politie denkt dat de man een obsessieve verzamelaar was en geen slechte intenties had. Twee Franse piloten die 20 jaar de cel in moeten in de Dominicaanse Republiek zijn gevlucht naar Frankrijk... De twee werden in 2013 gearresteerd omdat er in hun toestel 26 koffers met cocaïne waren gevonden. Ze zaten nog niet in de cel en ontkennen betrokkenheid. PSV heeft de vierde ronde bereikt van de KNVB-beker. Tegen SC Genemuiden werd het 6-0. PSV kwam snel op 1-0. De vijf andere doelpunten vielen pas vanaf de 60 zestigste minuut. Het weer, lokaal kans op mist. In het zuiden kan het regenen. Morgen overwegend bewolkt en soms wat regen...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 You need someone to hold you tight And you think love is to pray But I'm sorry Oh!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 I tried to run away If I could, I would escape you This <laughs> them in Zandvoort and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 a perfect 10 all the time i am trying to fight but... I'm <laughs> you.